9 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. In Helmond woedt een grote uitslaande brand in theater het speelhuis. Er zijn geen gewonden. Uit voorzorg zijn tientallen woningen in de omgeving van het speelhuis ontruimd. En er zijn opvangcentra ingericht. De brand ontstond iets na 6 uur en veroorzaakt veel rook. De kubuswoningen en de bibliotheek naast het gebouw staan niet in brand, zegt de politie. Maar het vuur is volgens burgemeester Jacobs nog lang niet onder controle. De brandweer heeft problemen met het bluswerk omdat de wind is gedraaid. Bewoners in het centrum van Helmond wordt aangeraden... ramen en deuren dicht te houden in verband met de rook. Volgens de burgemeester is het Helmondse theater... een rijksmonument van architect Piet Blom, niet meer te redden. Vanavond zou er een optreden zijn... van de a cappella-zanggroep Montezuma's Revenge. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd... op de inval van de Egyptische politie... bij 17 mensenrechtenorganisaties in Cairo. Agenten namen onder meer computers en documenten in beslag...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 ANWB Verkeersinformatie. De A67 Venlo richting Eindhoven is tussen de afritten Helden en Liesel... dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Er staat daar 2 kilometer file. Verkeer richting de Randstad kan het beste omrijden... vanaf Knopend Saar Heiken via Nijmegen... en dat is de route over de A73 en de A50. Donderdag 12 januari in Muziekgebouw aan het EI... het nieuwe Concert van Louis Andriessen door Asko Schoenberg en Rijmert de Leeuw. Verder het met de Pulitzer Prize bekroonde double sextet van Steve Reich. En wereldpremières van Andries van Rossum en Sigmund Krautsen. Kijk op asko Een poëtische film over vruchtbaarheid en daarmee een ode aan de vrouw en het lichaam. Hoe gaan mensen om met onvruchtbaarheid, seksualiteit en gemaakte keuzes? Vanavond in Hollandok, Water Children, om kwart voor elf bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. U bent terug bij het marathoninterview van de VPRO Djoeke Veniga was het afgelopen uur in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam... Het gesprek begon over Van Dams bezoek aan Amerika onlangs. Zijn allereerste ooit, en dat na zijn pensioen. Hij ging naar Washington, waar de vierde editie van zijn boek... De strijd om de macht in Syrië feestelijk werd gepresenteerd. Over Amerika is Van Dam nooit echt enthousiast geweest... en het bezoek bracht geen nieuwe inzichten. De buitenlandpolitiek van Washington is volgens Van Dam... niet om over naar huis te schrijven. Een republikeins presidentskandidaat... wist niet eens het verschil tussen Iran en Irak. De oorlog in Irak wordt nu in de VS verkocht als een succes. En dat terwijl honderdduizend doden zijn gevallen, het er niet veilig is en nog steeds instabiel. Van Dam voelde zich altijd meer aangetrokken tot het Midden-Oosten. Die fascinatie begon al op de middelbare school. In de werkkamer van zijn vader vond hij Arabische boeken die hem fascineerden. En na zijn eindexamen ging hij meteen naar Syrië. Op de grens raakte hij zijn portefeuille kwijt en die werd gewoon teruggebracht. Van Dam belandde bij een familie van een student... in een dorpje vlakbij de stad Aleppo. Het was net alsof hij voor de tweede keer geboren werd. In een nieuw land, een nieuwe cultuur, een nieuwe familie. Ik werd daar zo warm ontvangen, zei Van Dam. Ongelooflijk. De Arabische gastvrijheid is heel bijzonder. Toen sprak hij nog nauwelijks Arabisch. En hij werd ondergedompeld in de taal. Tijdens zijn studie ging hij voor zijn doctoraalscriptie naar Syrië en Libanon. En daar sprak hij onder meer met Palestijnse commando's. Zou het de diplomatie worden of de wetenschap? In 1975 solliciteerde hij bij de Universiteit van Amsterdam. En de baan, die kreeg hij niet, omdat hij niet links genoeg was. Midden-Oosten-commentator Bertus Hendricks wel, die ging er werken. Van Dam heeft geen spijt dat hij bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ging. Hij noemt zichzelf een wetenschapper, desondanks. Maar zijn diplomatieke jaren gaven hem de kans jarenlang onderzoek te doen... in de landen waar hij gestationeerd was. Hij begon in Libanon in 1980, waar het toen volop burgeroorlog was. Het was gevaarlijk, allerlei facties die tegen elkaar streden. Maar nog gevaarlijker was het tijdens de Israëlische aanvallen... op de Golanhoogte, begin jaren 70. Toen kwamen de bom, bommen uit de lucht en vanaf de zee. Van Dam heeft het nooit meer zo heet gehad. Over Israël was hij kritisch, vlak voor achter. Het begon, de kritiek begon al in het boek De Vrede Die Niet Kwam... dat hij in 1989 schreef met Jan Keulen... Hij schreef toen Israël komt, overal bijna, uh, komt bijna overal mee weg... Nu zegt hij, streep dat woordje bijna maar door. De Amerikaanse politici en de Europese bieden geen enkel weerwerk. Nederzettingen niet verder bouwen, zeggen ze. Ze zeggen niet meer, nederzettingen afbreken. En dus trekken de Israëli's zich nergens van aan. In de loop der jaren heeft Van Dam het idee opgegeven... dat de Israëli's echt vrede willen. Ze willen wel vrede, maar dan helemaal op hun voorwaarden. Ze willen heel Palestina behouden. En Israël de enige democratie in het Midden-Oosten, zoals wel eens wordt beweerd. Van Dam noemt het onzin binnen de grenzen van de staat Israël... Maar, de bezet, maar in de bezette gebieden... daar heerst volgens hem een Israëlische dictatuur. En die dictatuur overtreft die van alle buurlanden. En die duurt al van 1967 tot nu... de langste bezetting in de recente geschiedenis. Hij voorspelt dan ook dat als er echt democratie in de buurlanden komt... het anti-Israëlische sentiment zal opspelen. Jouke Veniga vraagt zich na deze vernietigende analyse af... hoe heeft u diplomaat kunnen zijn al die jaren van Nederland in het Midden-Oosten? Ja... Af en toe moest je een ander beleid uitdragen, antwoorden Van Dam. Daarover vast meer in de tweede uur. Ja, tot zover de samenvatting. Het is altijd zo fijn, dat je gewoon eigenlijk in een paar minuten kan horen... waar je uh, soms lang over moet doen om het te verwoorden. Um, ja, we waren inderdaad geëindigd bij al die ministers van Buitenlandse Zaken... die u heeft meegemaakt. Dat zijn er nogal wat, hè? Uh, ja, ik heb ze op, niet geteld. Nee, ik heb gewoon begonnen. In dat, in dat, onder van der stoel... Van de Stoel nog, van ja. Van Van Acht is ook kort, uh, naast premier... ook minister van Buitenlandse Zaken geweest. Van den Broek. Uh, van Aertsen. Uh. Nou, ik heb net niet onder Rosenthal... Uh, maar Verhagen, onder Verhagen. Ja. Uh, Kooiemans, niet te vergeten. En jou, de, de Hoopscheffer. Uh, ik kan niemand zijn vergeten, maar in ieder geval... vele ministers... Ja. Onder Roosentaal had u eigenlijk misschien wel echt niet meer kunnen functioneren in het Midden-Oosten. Oh, maar... Dat zijn Ik... misschien wel twee te grote uitersten. Nee, dat zou best kunnen. Uh, je moet dus als vertegenwoordiger van Nederland moet je het beleid uitdragen van jouw land. Dus dat, is dan, dat hoort bij je baan. Dat en, zou u ook doen? Uh, dat zou ik ook doen. Ja. Bovendien heb je dus, ik denk dat dat uh, misschien tot mijn pragmatisme hoort, als je in het apparaat zit, ja. dan heb je eerder kans om iets tegen de minister te zeggen dan wanneer je het van de daken schreef naar buiten. Dus uh, van binnenuit heb je meer een stem dan van buitenaf. Dat wil zeggen, je hebt noem het een taakverdeling: sommige men mensen. Moeten dat doen, willen dat doen. Dat is goed dat ze dat doen. En anderen binnen het ministerie, met een zekere mate van tact en pragmatisme, kunnen een minister goed dienen en tegelijkertijd hem zoveel mogelijk voorzien van inzichten die. Misschien wel eens de inzichten zouden kunnen veranderen. Maar zo, zo makkelijk ligt dat niet. Nee, je zou natuurlijk. Dat denk ik dat ik zeker zou kunnen. Dat heb ik altijd gedaan. En wat heeft u geprobeerd in al die jaren om die inzichten te doen veranderen? Nou, je, in de tijd dat ik bij het ministerie begon, was het alleen al als je Arabist was, was je al verdacht. En ik heb toen ook gezien, toen ik mijn eerste vijf jaar op het ministerie was. als er dan werd gerapporteerd vanuit Libanon, door bijvoorbeeld onze ambassadeur of uit andere landen in de. Uh, die, die wezen op het geweld wat Israël ge gebruikte... dan werd dat al met kritiek ontvangen. Want die man die is nou helemaal aan de Arabische hoek. Zit, die. Dus feitelijke constateringen werden al niet op prijs gesteld. Dat is in de loop der jaren natuurlijk wel uh, veranderd. Maar uh, ja, de, de, je hebt dus het fenomeen dat mensen in die regio... of andere regio's, die schrijven als het ware uh, naar de minister toe die willen niet te veel kritisch zijn. Dat heb ik me trouwens... Ik heb altijd uh, zo veel mogelijk gerapporteerd... wat er werkelijk aan de hand was. En ik heb daar eigenlijk nooit enig nadeel van ondervonden. Maar je hebt mensen die dus, uh, noem, het ze, noem het bang zijn voor een hachje... bij een volgende overplaatsing, dat ze dan denken... ja, maar die man die was zo kritisch over Israël... laten we die maar niet belonen of zoiets. Dat soort angstgevoelens kan zijn. Dus die denken... Ja, als ik dit nu waar, waarheidsgetrouw rapporteer... dan krijg ik zoveel kritiek uit Haag, Laat ik het maar niet uh, rapporteren of zoiets. Dat is natuurlijk heel slecht. Het komt voor... En je, komt, je hebt ook mensen die dus uh, wel rapporteren wat er aan de hand is. Maar je kunt dat u natuurlijk de manier waarop je dat brengt... Ik dus weet u dat, heeft dat wel gedaan? Ik heb dat wel gedaan. En ik weet nog wel dat, maar heeft het invloed gehad? was eigenlijk mijn vraag. Hoe heeft, wat heeft u daarvan gemerkt? Van? Oh, de invloed. Kijk, ja. um, dat is heel moeilijk uh, te, te bepalen. Omdat... Het standpunt van een regering wordt eigenlijk toch voor een deel bepaald... door de binnenlandse politiek. Uh, een minister heeft standpunten, denk ik, als mens, als wetenschapper... en standpunten die puur politiek bepaald zijn... en die begrensd zijn door wat hij ziet als zijn ruimte van manoeuvre... binnen de Nederlandse politiek. En dat zijn twee verschillende dingen. Dus, uh, maar ik denk dat je je beter... De, de, aan een minister kunt rapporteren zoals je het werkelijk ziet... en misschien dat hij op basis daarvan uh, zich daar wat van aantrekt, zeg maar... Uh, dan dat je dat zelfs nog verhult. Want ja, waar zit je dan eigenlijk? Ja, La, uh, Bijvoorbeeld zo iemand als Van Acht. Die heeft u meegemaakt. Dat is nu toch een van de allergrootste Palestijnen-verdedigers... die we nog kunnen vinden binnen Nederland... Ik heb zijn... Uh... Maar hoe was het toen u minister? Was ja. toch niet? Uh, toen niet. En ik denk dat hij to, toen ook heel waarheidsgetrouw... Had hij dat standpunt. Ik denk dat hij er toen nog veel minder van wist dan nu. Hij heeft een fantastisch boek geschreven. Helaas is dat uh, grotendeels genegeerd om politieke redenen, denk ik. Ik kan het uh, iedereen aanbevelen om dat te lezen, eigenlijk. Maar in die tijd, uh, toen was dus gerapporteerd over... Uh, zeg maar... Uh, gebruik van, hoe heet dat, napalmbommen in Beirut... Uh, en dan werd hem daarna gevraagd in de Tweede Kamer... maar toen, daar reageerde hij niet op. Uh, je moet gewoon ermee rekening houden... dat mensen uh, zich kunnen ontwikkelen in de loop der tijden. Niet alleen dat hun kennis wordt vergroot maar dat ze op basis van die kennis ook andere standpunten in gaan nemen. Maar je hebt dus ook het fenomeen... Maar, maar als, zag u zichzelf dan toch eigenlijk als een, bijna als een wetenschapper... die daar inderdaad de, de feiten, gewoon de informatie aandroeg? Nou, niet als een wetenschapper, maar iemand die dus eh, moet, eh, noem, noem het maar, manoeuvreren tussen de politieke realiteiten en de academische realiteiten. Ja, dus het idee dat als je bij een ambassade... een uh, een wetenschapper zegt, zet die, die alles weet over zo'n regio en die daarover schrijft... wil nog helemaal niet zeggen dat die ook effect heeft op de minister. Want het gaat ook om de manier waarop je dat brengt. De tact waarmee je dat brengt. De dosering. Dus nu zijn er bijvoorbeeld... En daar al, heeft u een goed gevoel voor? Uh, ik geloof het wel. Anders had ik het misschien ook niet uh, zo lang over, uh, volgehouden. gehouden. Trouwens, ik heb het met heel veel plezier gedaan. En het, ik denk dat mijn rapportage, dat weet ik in ieder geval, als dat zeer gewaardeerd is... Ook al was het lang niet altijd, zeker in Libanon niet... Uh, was het niet iets wat men graag wilde. Ik had op een gegeven moment... Ik citeerde, het was eigenlijk alleen nog maar een citaat... dat was een Amerikaanse diplomaat in Beirut... die uh, beschreef de Israëli's. Hij zei, we, we created a Frankenstein and we cannot control it any longer. We hebben een Frankenstein... Uh, Geschapen. En we kunnen het niet meer onder controle houden. En onze ambassadeur in Israël, die schreef daar tegenaan, tegenin. Die zei: Maar dat is helemaal niet zo. Het is helemaal geen Frankenstein. En toen kwam er iemand van, uh, van het ministerie tussen beiden. En die zei: Ja, maar zo'n monster ziet er aan de voorkant wel heel anders uit dan aan de, achter dan aan de achterkant. Maar. Uh, nee, ik denk. Bedoelende? Nou, dat het, als je dus eh, een monster eh, daardoor daar, daar wordt aangevallen... dan ziet het er natuurlijk heel anders uit... dan wanneer aan de achterkant een monster in de aanval zien, ziet gaan. Dus, eh, dus het is altijd ook een kwestie van perspectief. Het is een kwestie van perspectief, maar ook van de realiteit. Dat je dus daar echt ziet in Libanon wat de Israëli's eh, aanzichten. Dus... Eh, je kunt zeggen, ja, een wetenschapper. Het, dat heeft een beetje de klank van dat je alleen maar theoretisch bezig bent. Dat is natuurlijk niet zo. Je zorgt dat je gewoon zoveel mogelijk weet over zo'n land. Dat is lang niet iedereen die in een land wordt geplaatst. zal zich zo intensief bezighouden met uh, de geschiedenis van een land. Dat is, eenmaal, dat is nou eenmaal een feit. Mm -hmm. De meeste mensen uh, die zijn wel geïnteresseerd, maar. Om echt daar veel van te weten, moet je je ook heel erg inspannen... om dag en nacht met zo'n land bezig te zijn. En dan meestal nog maar voor vier jaar. Ja. U heeft uh, ook in Irak gezeten als ambassadeur. Uh, heeft u dat toen, als je dat nu bekijkt weer met de ogen van nu... of de kennis van nu, uh, dingen feitelijk echt goed gezien... Ik heb wel, denk ik, goed gezien dat uh, Saddam Hussein... dat regime een uh, belangrijke strategische bondgenoot kon zijn... voor het Westen, tegen Iran. Dat is uh, een vormde voor het ja, Westen. Ja, daar hebben we aan het begin van het gesprek ja. over gehad... Hoe, dat dat belangrijk was. Uh, maar, maar zag u feitelijk wat er aan onderdrukking in het land zelf gebeurde? Uh, voor een deel wel, maar bijvoorbeeld de, de behandeling... en dan zeg ik het nog heel beleefd... die de Koerden ondergingen... Daar heb ik wel van allerlei van gezien. Namelijk dat in die hele zone uh, die door, de, door het bewind in Bach dat we bepaald. dat daar geen Koerden meer mochten komen. überhaupt geen levende wezens meer, omdat ze dan onder controle konden houden. Daar ben ik uh, rondgereisd en dan zag je dus al, al die dorpen die lagen in puin. Daar waren, die waren, en putten die waren uh, dichtgegooid. Dicht daar konden geen mensen meer uh, leven, zeg maar op een normale manier. Maar er zijn, dat bleek dus ook achteraf. Dat een heleboel Koerden die zijn vermoord. Op grote schaal. We hebben het over eind jaren 80. Dat is eind jaren 80, ja. uh, 1988. Dus de eindfase van de uh, oorlog Iran-Irak, die heeft geduurd van 1980 tot 88. Uh, in de slotfase, toen dus de Irakers de overhand kregen, toen gingen ze dus de Koerden aanvallen, want die hadden steeds samengespannen, of niet steeds, af en toe samengespannen met uh, Iran. En daar wilde Bach dat dus een einde aan maken. En toen heeft dus het regime gezegd. Bepaalde gebieden die verklaren wij voor. Daar mocht niemand meer komen. Maar er waren natuurlijk wel mensen die, die wilden hun dorpen niet opgeven. Of die, die, die gingen daar met hun vee nog steeds rond en dergelijke. En die mensen die werden dus opge opgepakt en gedeporteerd. En vermoord grotendeels. Nou, dat was dus eh, onmogelijk. Ik zeg echt onmogelijk om dat te weten. We hoorden we dan dus wel geruchten van we hebben in die stad of in dat dorpje Koerden gesignaleerd. En dan gingen we daar kijken. Ik bedoel dus onder het mom van een, een, een, een reis... die uh, niet deed vermoeden dat we daar op zoek waren. En dan zagen we die mensen niet. En dan achteraf bleek het dus waarom dat was. Want die waren gewoon verbrengen, die waren vermoord. Dus dat soort dingen. Uh, er was in Irak sprake van zo'n geheimhouding. Nou, het blijkt dus dat uh, men dacht... dat er massadestructiewapens waren ze waren er niet... Uh, er waren natuurlijk ook geen aanwijzingen dat ze er wel waren. Maar ik bedoel, het was heel, heel moeilijk om daar uh, dit soort dingen te weten. Het was onmogelijk gewoon. Het was gewoon ook niet bekend, uh, al deze moorden. Uh, uh, voordat uh, bepaalde delen van Irak, uh, Erbil in het noordwesten, in Koerdische handen waren gekomen. En uit de handen waren geraakt van het regime in Bagdad. Pas toen heeft men al die documenten gevonden. En die zijn. Vertaald en ontcijferd enzovoorts. Uh, en toen werd dat pas bekend. hoe uh, dat Systematisch was... dat ook was? Ook oh, weer ja, systematisch. Want bijvoorbeeld, je hebt dus het beruchte stadje Halabja. Wat dus door de uh, Irakisch, uh, Daar is de bevolking met chemische wapens uitgemoord. Voor het grootste deel. Overigens, uh, even over de politiek. De Amerikaanse ambassades kregen dus in die tijd de instructie om het idee te bevorderen dat dat niet door de Irakiers was gedaan... maar door de Iraniërs, want dat waren toen nog uh, hun, uh, hun vijanden. Maar als iemand dus binnen dat dorp of stadje liep... was er niets aan de hand, maar liep hij daar één kilometer daarbuiten... dan werd hij vermoord, want daar mocht hij niet komen. En uh, dan, die werden dus gedeporteerd. dat was natuurlijk vreselijk. Die... En, en als u dat soort um, berichten leest nu... Of meneer, ik weet niet wanneer u dat gelezen heeft, een aantal jaar geleden, dat zo het pas in zijn volle omvang duidelijk wordt. Uh, geeft dat ook een soort gevoel van betraptheid? Dat je, dat nou je, ja, je gezeten gewoon... hebt in zo'n situatie en dat niet geweten hebt? Nee, want ik, ik heb echt nou ja, overal rondgereisd waar ik überhaupt mocht komen. En ik, nou ja, je moest toestemming hebben, dus je mocht niet overal komen. Ik ben toch eigenlijk zo ongeveer overal geweest, ook in de Koerdische gebieden, in het zuiden, in. En het was gewoon niet eh, te achterhalen. Ik bedoel, ik wist het niet. Eh, dat zegt natuurlijk lang niet alles. Maar het was gewoon niet bekend. Dus niemand wist dat, behalve dus eh, natuurlijk het regime zelf. En eh, later zijn er... Er zijn maar één of twee of drie mensen geweest. Laten we zeggen, die zijn op één of twee handen te tellen. De vingers van twee handen. Eigenlijk één hand, vrees ik. Die dat hebben overleefd. En die daar dus in interviews... Eh, over hebben verteld. Hoe dat Veel, later. Veel later. Veel ja. later. Ja. Ja, ja, ja. En het buurland, het buurland dat u echt uh, goed kent, Syrië, uh, waar u een kenner op bent en de, dus dit beroemde boek hebt geschreven, de, de macht, uh, de strijd om de macht in Syrië en over de baatpartij. Um, wat, wat zijn dat eigenlijk voor buren, Syrië en Irak? Het zijn, uh, ja, het waren twee baatregimes. Ja. Maar, maar hele andere baatregimes? Ze waren oorspronkelijk van één partijorganisatie... maar het, ze zijn uiteengevallen in een bepaald jaar. En toen werden ze de grootste rivalen. En eh, ze vertrouwden elkaar niet, want iedereen wilde macht. En het is of de ene of de andere. Dus het waren echt rivale partijen... toen eh, de baatpartij in Irak nog niet aan de macht was. Of Ze zijn even aan de macht geweest in 1963... In 1968 weer. Maar toen dus die splitsing in de partij eh, plaatsvond in 1966... toen was dus dat de Iraakse partijorganisatie was helemaal geheim Niemand wist, of bijna niemand wist, wie daar in die leiding was. En eh, vanuit Radio Damascus riepen ze dus om... dat die partijleiding was allemaal eruit gezet. En toen kwamen ze met al die namen. Dus die konden ze zo arresteren. Dat is natuurlijk echt een soort verraad. Eh, werd dat zeker door... Dus ze vertrouwden elkaar totaal niet. Ze werden echt... Elkaars grootste vijanden, zelfs zodat toen de oorlog irak iran aan de gang was... heeft Syrië, uh, heeft Iran gesteund in feite. En, uh, dus, maar het zijn, je kunt zeggen dat de Iraakse dictatuur onder Saddam Hussein... was toch wel veel erger, je zou het nu niet zeggen... dan de Syrische dictatuur. Alleen... Uh, wat er nu aan de gang is, dat is heel bloedig. Hoewel je in doet, Syrië. In Syrië. Mm -hmm. Maar het is al tientallen jaren bloedig... dat de oppositie heel sterk wordt uh, mishandeld. En dat, kun je, dat is ook gewoon te lezen. Alleen de mensen die lezen dat niet of realiseren zich dat niet... maar hoe mensen daar in de gevangenissen worden behandeld... er zijn wel diverse... Oudgevangenen hebben daar letterlijk een boekje over opengedaan. Maar dus er zijn al... natuurlijk eerder gewoon bloedbaden geweest met het, geweest. Het, het leger, die echt uh, de, minder he, de minderheden of de tegenstanders dus van het regime gewoon uitmoorden. Nou, je hebt dus in, maar dat was dus in 1982 is er zo'n geweest zwaar in Hama, ja, de stad waar nu weer ja. zo in de belangstelling staat vanwege de waarnemers die daar zijn. Ja, maar de omstandigheden waren heel anders. Want de moslimbroederschap, ja. eh, die in Hama onder andere... heel sterk vertegenwoordigd was, die provoceerde het regime... door allerlei Alawite. De Aduwieten is een minderheid in Syrië... Waar die heel sterk vertegenwoordigd is in het Baath regime. Die vermoorden dus allerlei mensen of ze nou baasist waren of niet baasist... voor de professor of een arts of een, of een legerofficier. Of bijvoorbeeld dan riepen ze binnen een militair academie... Liep, riepen ze alle militairen bij elkaar en dan splitsen ze de aloïten af... en die schoten ze allemaal dood. Dus die provoceerden het regime. Toen, in die begin jaren in, 80. In die tacht, ja. ja. En uh, op een gegeven moment hebben dus... Uh, de moslimbroederschap heeft een opstand uitgeroepen in Hama. En toen is dat dus heel zwaar... Uh, gebombardeerd, hebben ze heel bloedig, tientallen duizenden doden. De schattingen lopen van 10 tot, tot 25, 30 doden. Maar de aanleiding was dus die provocatie, provocaties uh, van de moslimbroederschap. Maar nu is het heel anders, want het is nu sprake van, eh, van sinds maart... van wat is begonnen als een hele vreedzame beweging. Ook tegen excessen van het regime, veiligheidsmensen. Het begon met schoolkinderen die eh, teksten hadden eh, geschreven op muren... tegen het regime, geïnspireerd waren ze natuurlijk... de ontwikkeling in andere landen, zoals Egypte. Maar... Eh, de, het regime heeft vanaf het begin af aan uh, gekozen voor een gewelddadige aanpak. In de hoop, in de verwachting dat het dan wel zou ophouden. Maar na tien maanden is het nog steeds in de gang. De schaal is heel moeilijk vast te stellen. Maar het is, uh, er zijn al vijfduizend doden, zeker van de oppositiekant. En van, de, van het regime meer, veel meer dan duizend. Overigens is dat. Uh, het aantal van de regime duidt er ook op dat de oppositie natuurlijk ook geweld gebruikt. En al vanaf het begin geweld heeft gebruikt. Maar dat zijn niet die vreedzame demonstranten. Maar de andere mensen, zeg maar vanuit de marge, vanuit de zijlinies, die dus ook die demonstranten doodschieten. Maar ook een heleboel mensen van het regime. Maar met geweld kun je dit niet oplossen. En dat is dus... Uh, ja men heeft De, de president Assad, uh, Bashar Assad... die heeft dus weliswaar voorstellen voor hervormingen gedaan... maar veel te laat en veel te weinig. En je kunt niet tot hervormingen overgaan... of de oppositie kan dat niet serieus nemen... als je praat over hervormingen... maar tegelijkertijd dus uh, de oppositie de demonstranten bloedig onderdrukt... Dus het is veel te weinig en veel te laat. En het regime strijdt naar mijn idee alleen nog maar aan de macht te blijven. En je weet het nooit, misschien houden die demonstraties op... en dan kunnen ze misschien nog jaren aan de macht blijven. Maar het ziet er uit dat ook in het leger heb je veel mensen die deserteren. Nou, die hebben als ze eenmaal zijn gedeserteerd hebben ze geen keuze meer. Dan moeten ze wel blijven doorvechten. Want ze kunnen niet meer naar het leger terug. Want dan worden ze natuurlijk gedood. In een oorlog uh, is dit heel normaal. Dit is geen oorlog, maar het is een vorm van een oorlog. Hmm. Dus het ziet er heel slecht uit. Ja. Toen u um, voor het eerst dat heel erg ging bestuderen voor dit boek... vanwege uw, uw promotieonderzoek daar... Um, toen, had u, toen was dat een heel andere partij, hè? Die baatpartij ja, is... was, was eigenlijk een idealistische... Een partij, een seculiere partij. Een partij die, die wilde in wezen alle minderheden in dat land... een, een soort gelijkwaardigheid geven. Dat kun je zeggen, ja. Dat Ze waren een... zelf een minderheid, dus zelf... aan de macht, ja. de Alawitu. Ja. En uh, de mensen uit die minderheden die vroeger erg werden gediscrimineerd... die zaten plotseling aan de top. En die haalden hun, zeg maar, hun, de, hun bekenden binnen. Dat waren natuurlijk die, van diezelfde minderheden. Dus die werden heel sterk... Uh, waren heel sterk vertegenwoordigd. Bovendien, in het leger zaten al heel veel minderheden... want die waren nou, ten eerste in de Franse tijd al... binnen het kader van een verdeel- en heerspolitiek... waar het recruteren van minderheden sterk uh, bevorderd Maar uh, onder de Bath-partij, onder het Bath-regime, is dat enorm versterkt. En, maar het werd al gauw een strijd tussen Baathistische machthebbers onderling... Tot er nog maar één fractie overbleef, namelijk van Ghaddafi al-Assad in 1970. En sindsdien is het maar één fractie gebleven. En, Vader Assad, zoon Assad en, de, o, en, en zo, alles. Ja. Ja. En dat zijn heel weinig mensen in wezen. Nou, ik denk Wat je dat je zou kunnen zeggen. Dat uh, de kerngroep is niet zo groot, maar ja, ze hebben natuurlijk een heel netwerk door heel Syrië heen van aanhangers. En binnen uh, die veiligheidsdiensten. Want het is niet maar zo dat je alleen maar het hoofd benoemt. En dan de baas bent over zo'n heel apparaat. Je moet ook daaronder allerlei handlangers hebben. En, en hoe verklaart u dat dat in wezen. Dat was dus in wezen een idealistische partij, toch? Zou je in zekere zin wel. In zekere zin ja. wel. Je zou kunnen zeggen het was een idealisme van een, een groot Arabische gedachte. En eenheid en broederschap. En uh, seculier. En uh, scheiding van uh, religie en, en het uh, andere leven. Wat is daar zo. Misgegaan, zou je kunnen zeggen. Waarom is dat zo mislukt? Nou ja. Eh, de, die minderheden die zijn op een gegeven moment de baas geworden. Die arme mensen die zijn. Wat mislukt is, is bijvoorbeeld de corruptie. Die corruptie heeft al vanaf het begin ontstaan. Is, is het natuurlijk vanaf. De eerste paar jaar is dat al begonnen. Ik bedoel, er zijn daar geen landen waar geen corruptie heerst. In de hele wereld, geloof ik, is er geen enkel land. Singapore, het minste, maar. In de, dit soort landen, als je een soort kunt noemen, is het al gauw. Omdat je, nee, noem het vriendjespolitiek, dus je haalt mensen binnen en dat, dat kost je geld of je beloningen en dergelijke. Maar ik denk dat het later, toen dus die eh, mensen van het platteland, van, noem het het achterlijke platteland, in die grote steden gingen wonen en die partijleiders eh, daar de baas werden en allerlei grote projecten in handen kregen en dergelijke. Eh, toen is het misgegaan. Dus de, de armen werden plotseling de rijke elite. En eh, ja, er zijn natuurlijk zoveel conflicten daar in, het, eh, in dat gebied geweest. Dat heeft natuurlijk ook een heleboel eh, gekost. Eh, de, het was natuurlijk oorspronkelijk een Arabisch nationalistisch regime. Maar bijvoorbeeld in de zestige jaren, toen in een groot deel van de wereld... Eh, sprake was van extreem links... Dat was heel populair, dat was daar ook. En die mensen die hadden daar geen realistisch, naar mijn idee althans... misschien dat ik daarom ook die baan niet heb gekregen... maar die hadden geen realistisch beeld. Dus bijvoorbeeld de tegenstanders van Assad in die tijd... die vonden dat het beter was om eerst al die Arabische koningen uit te, uit te schakelen... en dan, dan pas een gemeenschappelijk front tegen Israël te vormen. Dan werden ze sterker. Dan de groep van Assad die vond: nee, maar je moet gewoon ook met koningen en anderen samenwerken. Want ja, dat is nu eenmaal de realiteit. Dat heeft natuurlijk ook een heleboel energie en ellende in eh, Syrië gekost. U luistert naar Radio 1, u luistert naar het marathon-interview. Arabist en oud-diplomaat Koos van Dam is vanavond te gast in het marathon-interview in gesprek met Veninga. We zijn anderhalf uur bezig en we hebben nog anderhalf uur te gaan, maar u krijgt nu eerst de hoofdpunt van het nieuws van Kees Groot. Radio 1, het NOS journaal. In Helmond heeft een uitslaande brandtheater het speelhuis verwoest. Uit voorzorg zijn tientallen woningen in de omgeving ontruimd en er zijn opvangcentra ingericht. De brandweer heeft problemen met het bluswerk omdat de wind is gedraaid. Bewoners in het centrum van Helmond wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden in verband met de rook. Het Helmondse Theater, opgebouwd uit kubussen, is een rijksmonument. Veertig actievoerende Somalische asielzoekers in Ter Apel breken hun tentenkamp vanavond nog op. Ze aanvaarden alsnog het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Ze bivakkeren sinds tweede kerstdag bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vanavond nog gaan ze naar het centrum om daar te overnachten.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 We vervolgen het gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam... en wilt u reageren? Dat kan op marathoninterview@vpro.nl. We zitten helemaal midden in natuurlijk waar het nu ook maar over gaat. Maar nieuws is ook um, dat de so Somaliërs in Nederland... in Ter Apel hun kamp hebben opgebroken. Ter Apel, dat kent u heel goed, hè? Ja, daar heb ik op een internaat gezeten. Dat, le Leuk? Uh, achteraf vond ik het leuk. Toen ik er zat vond ik het niet echt zo leuk. Maar uh, achteraf denk ik, ik... Ik ben blij dat ik daar heb gezeten. Ja, ter Apel vond ik nou niet zo spannend uh, durp. Maar ik vond het... Uh, ik, ben, ik, ik geloof dat het heel goed is dat ik daar geweest ben. Daar heb ik ook uh, de nodige discipline geleerd. En daar heb ik... mijn. Verder het leven heel veel aan gehad. Ja, dat zo, zoiets zeiden we ook al in de inleiding. Maar is dat ook echt zo? Het klinkt zo bijna... Uh, het klinkt zo braaf. Van Ja, daar heb ik discipline geleerd, daar heb ik heel veel aan gehad. Nou, punt, echt waar? punt discipline ja. is niet braaf. Want je moet dus zelf discipline, bedoel ik eigenlijk ja. meer. Dat je zelf allerlei dingen kunt doen... die als je die discipline niet zou hebben... Ah. dat je die niet zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld dat geld op het gebied van... Studies of je inzetten voor een bepaalde zaak. dat vereist een zogenaamde discipline. Mm -hmm. En uh, ja, als je dat niet hebt, dan bereik je, denk ik, vele malen minder dan wanneer je wel discipline Bijvoorbeeld hebt. Bijvoorbeeld talen leren, wat talen u heel leren. erg uh, goed gedaan heeft in uw leven. Maar waarom zat u op een internaat in Ter Apel? Terwijl uw gezin gewoon een Amsterdams gezin was, hè? Uh, nee, mijn, uh, al mijn familieleden komen zo ongeveer uit Groningen. Oh, ja. En uh, Trapen ligt ook in Groningen. Misschien was dat wel de keuze van uh, Trapen. Maar, maar het gezin woonde toen in Amsterdam. Uh, nou, maar ik ben uh, de jongste van een gezin van, van een gezin van acht, zes kinderen en de twee ouders. En, twee mm -hmm. en die, die waren allemaal aan het thuis. Oh, dus ja. uh, ik, uh, ja, ik ging op een gegeven moment. Naar Ze wilde van u af. Nee, dat niet. Maar ik was misschien niet de gemakkelijkste. Dus uh, dit was een goede oplossing om eens op zo'n school te gaan zetten. Um, beschrijf u zelf eens. Waarom was het niet makkelijk? Ja, waarom? Dat er, ik Nee, niet waarom. Dat, is ook een, dat wil ik ook helemaal niet weten. Ik wil meer weten, wat deed u dan? Wat was er zo lastig? Ik moet zeggen dat ik het niet meer precies weet. Maar uh, ik was in ieder geval niet heel gemakkelijk voor mijn ouders, denk ik. Dus het was goed. Ik zat ook niet op een school waar ik nou zo wilde beschrijf, zitten. Beschrijft u nog eens één soort scène dan... Nou, nog geen scène, maar... Nee, ik... maar beschrijf nog eens een scène waarvan u nu nog weet... Oh ja, dat, dat soort dingen gebeurden er. Daar, dat vonden ze niet leuk. Dat weet ik niet meer precies. Dus uh, ik weet alleen dat het niet prettig was, de sfeer... en uh, dat het gewoon uh, beter was als ik het huis uitging. En toen werd u naar Ter Apel gestuurd. En wat was dat voor internaat? Dat was een jongensinternaat. En we gingen daar op school in dat dorp. Katholiek? Nee, niet dat ik weet. Daar <laughs> heb ik nooit iets van gemerkt. <laughs> dan in die streek uh, komen niet bedoel, zo heel veel katholieke. voor. Nee, dat dan. is waar. Maar ik bedoel, ja. nu, als we internaat zeggen, zeggen we tegenwoordig meteen katholiek. En dan vragen we ook verder nog door. Nee, het had niets nee, met uh, religie liet... te maken. Niets? Nee? Nee. Het, nee. Nee. het was geen... Uh, een seculiere een, school, denk ik. Of een moest, seculier internaat. Moest u bidden? Nee, Oh niet? Nee, ja, er werd aan het ontbijt werd stilte gevraagd. En het was ook stil, maar ja, sommigen deden dat wel en sommigen niet. Maar het was absoluut niet eh, dat je moest bidden, je moest stil zijn. Ja, het was gewoon seculier, maar wel intern dus. Intern, ja. ja dus je zat op een slaapzaaltje of zo? Of... Nee, iedereen had zijn eigen kleine kamertje. Dus iedereen had toch wel zijn eigen privacy. Dat was heel prettig, eigenlijk. En waar bestond de discipline uit? Uit leren, uit uh, precies bepaalde tijden houden. Een schema. De dag bestond uit een schema. Dus, uh... Ja, maar het was niet zo gezellig thuis dus voor die Absoluut tijd. Absoluut niet, nee? vond ik, nee. Nee. nee. Dus uh, het was niet echt leuk, nee. nee ik, en en uh, want uw vader was... Um, Patholoog-anatoom. Patholoog-anatoom. Die sneed in lijken, of niet? Uh, af en toe. Soms. Maar het is absoluut niet... Uh, een patholoog anatoom houdt zich bezig met weefsels van mensen. Bijna altijd levende weefsels. Of weefsels van levende mensen, liever gezegd. Om te kijken of er uh, ziektes in zitten... of er bepaalde operaties moeten gedaan worden. Uh, dus bijvoorbeeld als je... Als iemand een kwaadaardig gezwel heeft en eh, dat moet eruit worden gehaald... moet je natuurlijk ook weten tot waar je moet snijden. Nou, de patoloog-anatoom, althans in die tijd ging dat zo... die was dan heel dicht in de buurt bij de operatie. En dan werd dus dat, daar van die stukjes weefsel die eruit werden gehaald... daar werd snel onder de, onder de microscoop gekeken... of het eh, goedaardig of kwaadaardig was en dat soort dingen. Dus een patoloog anatom, die houdt zich wel... Iedereen kent natuurlijk althans vroeger de verhalen van dokter Zeldenrust. Maar dat was de criminele, of de, de patoloog anatom... die hield zich bezig met ja. criminele gevallen. Dus die had bijna alleen en maar... En dat deed mijn vader niet. Maar, maar dat, dit was slechts een, ja. een heel klein onderdeel van ja. het uh, geheel. En wat deed uw moeder? Zij was een hele goede moeder. <laughs> dus, uh, maar ook niet zo gezellig. Heel gezellig. Oh, dat ja, wel. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, omdat u zegt, want het was niet zo gezellig thuis. Het nee, was maar wel ik heb een ik even weg dat u, was. moeder en vader, dus ik ja. uh, ja. kan niets anders dan positief over zeggen. Maar niet zo gezellig, toch? Nou ja, je hebt nee. conflict op school en dergelijke, dat heeft misschien ook weer niks met huis te maken. Maar nee, mm. ik, was, uh, ik kwam uit een heel goed gezin, denk en, ik. En was er thuis wel een religie? Mijn ouders hadden een religie, ja. En uh, mijn vader was voordat hij patoloog anatom werd, was hij dominee. Oh ja? Hij is dominee geweest, mm -hmm. had theologie gestudeerd. Maar daarna, uh, dat was alweer na, na zijn Arabische en Oosterse talen... maar daarna is hij dus uh, uh, medicijnen gaan studeren. Want hij wilde eigenlijk psychiater worden... maar halverwege onderwege die studie werd hij doof. Dus toen heeft hij uh, gekozen voor patologische anatomie. Mm -hmm. Maar u zegt, ja, mijn ouders hadden een religie. Meestal heb je dat dan als kind ook? Of? Ja, maar ik ben nooit merkwaardig genoeg. Uh, dat heb ik me afgevraagd. Uh, je zou dus in zo'n geval dan. Ik ben, ik ben ook wel naar. hoe dat? Catechisatie en zo gehad, gegaan. Ik ben ook naar diensten gegaan. Maar ik heb er niet zo heel veel aan over gehouden, eerlijk gezegd. Nee. nee. En wel, welke kerk was dat? Uh, de Nederlandse Hervormde Kerk. En daarna de Christengemeenschap. Wat is dat? Christengemeenschap? Dat zijn mensen, nou, ik, ik weet daar dus niet zoveel van... omdat ik er nooit zo heel veel bij betrokken geweest... maar meestal mensen die bij de, uh, de antroposofen die, in die kringen oh, ja, ja. daarbij betrokken zijn. Dat is de gemeenschap. Maar daar heeft u nooit enige belangstelling voor gehad? Uh, nee, niet echt. Voor die nee. hele religieuze kant niet? Nee. Nee? nee. nee. Dus er ook niet tegen hoeven af te zetten, of het weer af hebben moeten schudden. Of... Ik heb het nooit iets hoeven af te zetten. Nee, nee. van me af te hoeven zetten. Nee, nee. nee want helemaal aan het begin van het gesprek citeerde ik een stukje speech van uzelf. waarin u zegt: het was toen ik in die Arabische wereld terechtkwam. alsof ik opnieuw geboren werd, ja. in een nieuwe cultuur, een nieuw land vond. Was dat afgezet toch een beetje tegen dit wat nee, u nu beschrijft? Niet. Of nee, helemaal niet? Nee, dat heeft ook helemaal niks met religie te maken, maar meer met cultuur. Ik ja. Vond ik dat daar heel leuk. Ja. En, uh... ja, maar dat opnieuw geboren bedoel ik. Heeft dat te maken met het niet zo leuke Nederland? Nee, alleen maar dat het daar heel erg verschillend is. Dat je dus in een, uh, in een gebied komt met ongekende gastvrijheid. Ja. Dat heb ik, uh, had ik nooit zo beleefd, eerlijk gezegd. Dus dat was voor mij iets heel bijzonders, uniek. Een ja. mooi begin. En het was ook eigenlijk een bevestiging van. Uh, ja, bijna een onvermoeden bevestiging van die belangstelling die ik had. Dus dit beantwoordde. Dit overtrof verre mijn verwachtingen eigenlijk. Ja. Je bent geboren op. Uh, wel een tot de verbeelding sprekende datum, vind ik. Namelijk op 1 april. Dat is natuurlijk al heel. Niet leuk, misschien als kind om op 1 april. Nou, te zijn. ik heb natuurlijk heel vaak het grap gehoord: ben je, ben je een grapje van je ouders, maar ja. ik heb daar nooit last van gehad. Ik nee. vind het een mooie datum zelf. Ik had trouwens, ik ben eigenlijk op twee data jarig, want ik ben op de middernacht uh, 12 uur tussen 1 en 2 april geboren. Dus mijn vader kon kiezen en die heeft voor 1 april gekozen. En ja. ik zou dat zelf ook hebben gekozen. Ja, ja. als grap. Nou ja, waarom niet? En dan 1945. 1945, nog net uh, aan het einde van de oorlog. Ja, dus nog in de oorlog geboren. Maar daar heb ik uh, niks van gemerkt natuurlijk. Nee, en uw gezin? Het gezin ja, maar waar maar u uitkwam... Die waren over het hele land verspreid. Ja, maar het gezin waar u uitkwam... Is dat, uh, en, en uw eigen opgroeien in dat gezin... Was, was, was, speelde die oorlog daar een rol? Ik heb daar nooit zoveel van gemerkt... Maar uh, ik weet alleen die verhalen dat in de hongerwinter, waar dus overal. Groningen was natuurlijk in zekere een goede plaats. Want daar kon je dus bij kennis op het platteland uh, misschien nog hier en daar een aardappel mee eten. En ik weet dat, dat mijn vader op de fiets daar met een van mijn broers erheen ging. En dat soort dingen. Maar verder heb ik daar niet veel meegemaakt. Ja, maar bent u zelf nou in Groningen opgegroeid? Of in, nee, nee, ik ben ah, in Amsterdam, Amsterdam opgegroeid. Ik ben ja, in Amsterdam. Ja, ja. Ik dus ben toen... nooit anders dan... Ben. Behalve die jaren en trapel heb ik altijd... In, of altijd, mijn begin in, Am in Amsterdam. Ja, Gewoon. Dus dat Groningse, dat was iets van de familie... maar niet uit uw eigen het. herinnering. Ja. En mijn vaders proefschrift uh, dat in 1943 uitkwam... dat had er nog een oranje kaft. Dat was ook nog een... Uh, teken van uh, politieke gezindheid van het Koningshuis, zeg maar. Uh, een oranje proefschrift het is niet een gebruikelijke kleur. En waar ging dat over? Over cerebellaire gli gliomen, dus over gezwellen in de uh, hersenen, wat uh, heb ik wel gehoord uh, later nog veel gebruikt is. <lacht> Leeft uw vader nog? Nee, al lang niet meer. Sinds 1990 niet meer. Nee. nee. En uw moeder? Sinds 1975 niet meer. Ja, ja. Dus dat is al heel lang... Ja, lang, lang geleden. Ja. Ja. Um, zelf met u uiteindelijk um, oh, ook getrouwd. Want u heeft vier kinderen. U bent twee keer getrouwd. Mm -hmm. ja, want u heeft twee kinderen uit het eerste ja. huwelijk. En uh, met uw vrouw waar u nu nog mee bent ook weer twee kinderen... Um... Laat u het woord nog maar weg. Sorry. Ja. ja. <laughs> het heel... ja, ja. is toch gewoon heel goed om er altijd rekening ja. mee te houden, toch? Of niet? Nee, nog houden we... laten we weg. Goed. U bent uh, gelukkig getrouwd met uh, Marinka. Ze is ook hier uh, trouwens meegekomen en zit te luisteren. Um, uh, diplomaat zijn en zo'n soort leven leiden wat u gedaan heeft. En dat gezin sleep je altijd maar mee, hè? Dat is niet eenvoudig voor een gezin. Mm. Kijk, de, de man of in ieder geval degene die dan de hoofdtaak heeft... in dit geval was ik dat, ja, die heeft natuurlijk dus zijn werk. En ik had heel interessant werk, dus dat was in alle gevallen uh, fascinerend. En soms ook gevaarlijk, maar... Uh, dus daar ben je dan wel bezig. Maar de, uh, de familie, die moet altijd mee. Ja. Uh, of mag mee in sommige gevallen. Maar neem nou Irak. Uh, bij die gijzelingen was mijn gezin ook in feite gegijzeld. Dus dat is geen goed, leuke ervaring. Dat, heb je, uh, uh, dat krijg je er wel bij. Ja, dat was uh, en, aan het begin van die golfoorlog. Ja. Toen, uh, toen al die Nederlanders die gegijzeld waren het land uit moesten krijgen. Maar toen, daar zat u zelf ook, ook met uw twee zonen. Ja. En Want die waren alle, toen alle, op bezoek? Mijn laatste zoon was nog niet geboren, maar die waren, ja, inderdaad. We waren toen met z'n vijven, zeg maar, en die mochten allemaal niet meer weg. Dus, eh, ja, de kinderen hadden dat nog niet door. Onze dochter was er veel te jong voor. Die was toen een baby? Die was, nou, ze kon wel lopen. Dus, ja, net, uh, een klein, heel klein. Ja. Een klein meisje. Maar, eh, ja, het was toch, het is vooral de psychische druk dat je niet weg mag... Dat was voor de andere gijzelaars natuurlijk ook. De grote onzekerheid wat er met je gaat gebeuren. Of er een aanval op Bach dat komt of niet. Ik bedoel, er waren zelfs... Uh, vele mensen waren bang dat er chemische wapens zullen worden gebruikt. Dus die hadden allemaal van die uh, gaspakken. Uh, meestal XL, extra large. Maar bijvoorbeeld, wat doe je nou met zo'n klein meisje? Die kan zo'n pak niet aan. Nee goed, dat zijn toch uh, vormen van grote zorg. Dus een familie is het uh, niet altijd uh, feest. Uh, heeft dat ook dit... meegespeeld bij het beëindigen van uw eerste huwelijk? Absoluut niet, nee. Dat ging om iets anders. Dat, dat had niet te maken anders. met dat, nee. dat die vrouw nee. geen zin had... om nee. zo mee de wereld nee. over te gaan. Nee. nee. nee. Maar uh, ze moeten naar andere scholen uh, in Nederland. Aan de andere kant staat er uniek tegenover... dat het vaak ook hele goede scholen zijn... met hele goede faciliteiten, heel goed onderwijs. Niet zulke hele grote klassen en dergelijke. Dus het heeft hele grote voordelen ook. Uh, maar je moet dus om een paar jaar moet je, je vrienden opgeven. Uh, in Duitsland daar zijn we bijna zeven jaar geweest, zeg maar, ruim zes jaar. Dus dan kun je, als, als je net geluk hebt, kun je zo'n hele school, middelbare school, afmaken. Dan is het voordeel. Maar als je het moet onderbreken, dat is niet altijd eenvoudig. Dus dat heeft de, de familie, moet dat doen. Goed, Het wordt altijd natuurlijk beschreven als luxe. En er zit ook heel veel luxe bij, maar er zit ook natuurlijk. Uh, nou ja, dingen bij die niet uh, ideaal zijn. De, met name de verandering en soms uh, uh, is het een moeilijk, zijn het moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld een Irak of een Libanon oorlog. Dat moet je toch niet uh, onderschatten. Nee, maar als je inderdaad op wat rustigere posten zit. Uh, Berlijn, Indonesië. Nou, ik weet niet rustiger, uh, maar rustiger in elk geval wat betreft... Uh, oorlogsdreiging of spanning om je heen... Uh, dan is het toch ook best een luxe leven? Het is een fantastisch leven. Zeker. Mm -hmm. Zeker. In, uh, in Berlijn is denk ik wat dat betreft van al die posten... die we hebben gehad, uh, de mooiste post. Toch vonden wij als combinatie Egypte... Uh, kijk, voor iedereen heeft weer andere criteria... maar als familie vonden wij de leukste post. Omdat... Uh, de maatschappij, hele vriendelijke mensen. Je kon daar prachtig reizen. Uh, die scholen waren ook... Uh, tenminste, onze zoon was nog niet aan toe. Maar die, die hele combinatie, het privéleven, het niet-privéleven... was heel aangenaam. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar al die posten... is Berlijn ver weg. Uh, niet qua werk, maar qua levensomstandigheden... is het een fantastische post. En wat doet dat met u als mens dat je de hele tijd dan toch, toch zoveel jaren geleefd hebt in zo'n omgeving waarin mensen een beetje voor je knipmessen, een beetje voor je lopen, een beetje voor je klaarstaan. Dat je het altijd, je mag altijd vooraan zitten, je, je maakt de dingen die je ziet. Je hoeft nooit meer als een gewone toerist ergens in een meute achteraan, maar je maakt het altijd fijn mee. Je maakt alles eigenlijk fijn mee. Ja, nou ja, je moet, je moet wel bedenken dat. Ik heb bijna alleen maar gewerkt. Dus het is onderdeel van je werk. Eh, dus het is niet dat je... Een, een, het, het lijkt wel een luxe bestaan... maar het is een bestaan waarbij je dag en nacht werkt. Het is niet dat je om zes uur naar huis gaat... en dan s'avonds... Het gaat altijd door. Ik, eh, in mijn komt het woord weekend eigenlijk ook niet voor. Dat iemand zegt prettig weekend. Ja, ik heb misschien wel eens een prettig weekend. Maar het is niet dat dan mijn werk ophoudt. Het gaat altijd door. En je bent ook nergens privé. Je bent altijd in jouw functie van... Je kunt wel zeggen, ik ben op vakantie... of ik heb nu een dagje vrij, maar een ander zal dat nooit zo zien. Maar daarnaast is natuurlijk... je leeft in... Uh, je hebt fantastische ondersteuning. Dus bijvoorbeeld... Uh, een staf die bijvoorbeeld voor je kookt, of uh, een chauffeur. Of, uh, maar ja, en de chauffeur moet ik even erbij zeggen. Ja. Ik reed na vijf jaar met uh, mijn chauffeur uh, door Berlijn... en ik keek naar buiten. Ik zei, uh, help pet zet, zo heet hij. Rijden we nu uh, een nieuwe route? Hij zei, nee, dit rijden we al vijf jaar. Dat betekent dat ik al die vijf <laughs> jaar dat ik de route heb gereden... alleen maar heb gewerkt en in stukken heb gekeken. Dus, en kom je daaruit, dan ben je weer met anderen bezig. Dus het is niet dat je dan in zo'n auto... Uh, relaxed uh, naar buiten zit te kijken... hoe mooi het allemaal is. Je bent altijd aan het werk. En, dat en, werken, dat en wat werken... is dat werk nou precies? Als u het nou uh, ineens moet omschrijven... Wat is, wat is nou het belangrijkste... van het vak van diplomaat? Nou, dat hangt... Dat verschilt enorm per land. Want bijvoorbeeld in Libië ben je alleen maar met handel bezig. Of in Irak ben je afhankelijk bijvoorbeeld met gijzelaars, ben je natuurlijk alleen maar met de gijzelaars bezig. Of met de economie of met de politiek. En in Duitsland ben je natuurlijk heel veel bezig met de Europese Unie. Eh, ministers ontvangen, begeleiden. Eh, in, in, in Indonesië bijvoorbeeld Dat is natuurlijk een heel gevoelige relatie, gezien het koloniale verleden. Eh, daar Kun je heel wat aan doen. Als, als, dus bijvoorbeeld in Indonesië heb je veel, eerder, veel meer nog een rol als ambassadeur persoonlijk. Eh, die verschil kan maken dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daar je, hebben de ministers toch heel veel rechtstreeks contact. Dus je kunt als ambassade een belangrijke rol spelen. Bij het, voorbeeld, bij, bij het voorbereiden van bijvoorbeeld een Europese Raad. Of bij het voorbereiden van Duits-Nederlandse samenwerking binnen het kader van de Europese Unie. Uh, maar het is niet zo dat jij dus naar die ministers daar gaat... Uh, en dat kunt beïnvloeden zo makkelijk. Dat is dus in andere landen, zoals inderdaad in, Raad, in uh, Indonesië... is dat, als je die, die, die, die capaciteiten hebt, die, die zeg maar de kaarten daarvoor hebt, kun je dat... Uh, in Irak bijvoorbeeld, met zo'n gijzelaarszaak... Eh, als je goede toegang hebt tot die ministers... en de mensen die daar direct onder zitten... dan kun je meer bereiken dan iemand die dat niet heeft... Mm -hmm. en die daar zich nooit echt mee bezig heeft gehad. Dus het hangt... Eh, maar het beeld van buitenaf van al die recepties enzovoorts... dat is... Eh, ook waar, maar, dat maar is, niet... Uh, maar het is maar dat deeltje. hangt ook heel erg ja, van uh, de persoon af... Ja. Uh, Gaat het vak niet eigenlijk steeds meer een kant op van dat je alleen nog maar bezig bent met handelsbetrekkingen? Met dat die economische, die, die economische track eigenlijk alsmaar belangrijker wordt? Nou, dat dat wordt is nu, Nederlands beleid eigenlijk nu, Dat ja. is nu het beleid, althans zo, zo klinkt het erg. Uh, de komende uh, ambassadeursconferentie, iedere ambassadeursconferentie, heeft een motto en nu heet het: uh, van alle markten thuis. Dat geeft ook aan. Uh, dat het gaat om handel. Ik denk dat er vroeger veel te weinig aan handel en aan de economie werd gedaan. En oh, dat, ja? dat, mensen daar, dat, was, dat was de uitdrukking, on, on a parle parle de fromage. Men doet eigenlijk niet aan handel. Maar dat is in de, in de loop der jaren gelukkig eh, enorm veranderd. Want je moet natuurlijk je inzetten voor de Nederlandse belangen. Alleen daarnaast is er ook nog zoveel anders. Dus bijvoorbeeld, noem maar wat, je hebt de culturele betrekkingen. Uh, het, het lijkt misschien in materiële zin niet belangrijk... maar soms kun je met je culturele betrekkingen... Uh, een land behoorlijk beïnvloeden. Wat dan weer zo'n goede weerslag heeft op de economische betrekkingen. Maar bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn... dan is, is politiek ook heel belangrijk. Neem nou bijvoorbeeld Syrië waarbij wij nauwelijks betrekkingen hebben... maar heb je daar goede betrekkingen mee, ook in het persoonlijke vlak... bijvoorbeeld met die president, dan... Kun je die misschien beïnvloeden? Dat moet je allemaal, als je alleen maar had gepraat over de handel van bepaalde producten... dan, dan heb je misschien bij het ministerie van handel toegang of zo. Dat is ook, het is heel belangrijk. We moeten onze bedrijven goed helpen... en voor, in het belang ook van die bedrijven en onze economie. En hoe, belangrijk is, is, en hoe belangrijk is het dat dat Nederlandse ambassades zijn? Nou, als het gaat over ons... On on eens... Ik bedoelende dus geen gedeelde ambassades. Dus niet bijvoorbeeld dat je ergens in een land zit... of in een, in een Europees verband... wat natuurlijk nu steeds meer de richting ook op gaat worden. Ook qua bezuinigingen. Nou, dat is ook, daar is al heel vaak over gepraat, over gedeelde ambassades. Maar als ik ergens zit in een land... Uh, ja, ik kom dus op voor die Nederlandse bedrijven. Dan kan ik natuurlijk wel op stap gaan voor een Duits bedrijf. Maar ik moet... Natuurlijk, toch wel aan onze eigen belangen denken. Dus eh, als je dat gaat verdelen, en er zit een Duitse ambassadeur die ook voor Nederland is, die zal toch eerder die Duitse bedrijven eh, ondersteunen en begeleiden. Dus dat, dat heb ik al heel vaak gehoord. En ik heb ook al heel vaak het idee gehoord dat in Europa bijvoorbeeld ambassades steeds minder belangrijk worden, omdat de EU zoveel belangrijker wordt. Ja, de EU wordt belangrijker. Maar dat gaat over de regelgeving. Maar gaat het over de dagelijkse zaken... dan hoef je niet over die regelingen te praten. Dat, gaat ter, dat wordt voorbereid via die hoofdsteden. Maar de economische betrekkingen... dan heb ik het niet over betrekkingen tussen regeringen... maar voor bedrijven. Ja, dan zal ik toch in Duitsland echt wel wat kunnen doen voor de Nederlandse bedrijven. Dan, kan ik niet, dan kun, moet ik zeggen, ja, dat doet Brussel allemaal wel. Nee, dat, dat blijven toch bilaterale belangen binnen die Europese Unie. En een Europese ambassade namens ons allemaal in Europa... ergens in Syrië, noem maar. Nou, het is een mooi idee, maar in de praktijk... hou je toch die eigen nationale belangen. Dus het is een mooi, dat idee. Maar in ja. de praktijk heb ik nog nergens gezien dat het echt... Dus, dus ook ja. dit keer zal dat weer een... Je kunt ik bedoel, er wordt nu over gepraat, hè? Ja, of over nee. gedacht weer. Weet ik wat. Maar je ja? zegt, dat heb ik wel eens vaker gehoord en het gebeurt eigenlijk toch niet. Nou, want in de praktijk al... blijkt het niet zo te werken. Nee, nou, nou, niet zo. Tot dusver. Je ja. kunt wel een gezamenlijk gebouw hebben. Dat is mm -hmm. leuk. In Berlijn hebben de noordelijke ambassades hebben het gebouw. Heel mooi. Maar uiteindelijk ga je dus, als je die deur er bent ga je naar de ambassade van Denemarken of Noorwegen of Zweden. Want daar zit, die zitten voor de bilaterale belangen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun visa-afdeling gezamenlijk doen. Dat zijn natuurlijk dingen die leveren een bezuiniging op. Uh, maar je behoudt altijd je eigen belangen. Hm. Dus uh, daarvoor heb je je eigen mensen. Wonderlijk genoeg bent u nooit ambassadeur in Syrië geweest. Nee. Het land dat u het eigenlijk het beste kent. <laughs> in alle landen eromheen. Ik had dus... Uh, ik wilde graag naar Syrië helemaal als eerste post. Maar, uh, en de ambassadeur daar die wilde mij graag hebben. Ja, goed In mijn proefschrift was het ook niet helemaal verwonderlijk. Maar de personeelsdienst wilde mij daar niet hebben. En het mom was dat ik dan gelijk bij mijn eerste plaatsing al tweede man zou worden. Het plaatsvervangend hoofd van de ambassade. Dat is en allemaal heel belangrijk dat, natuurlijk dat hè? Bij, bij buitenlandse zaken, die hiërarchische dingen. Nou ja, dat werd zo voorgesteld. Mm -hmm. uh, dus dat kreeg ik niet. Toen mm -hmm. had ik nog op een lijstje staan Egypte en Beirut. En ik had bagdad expres niet ingevuld. Uh, en toen uh, was plotseling nodig dat er een tweede man in Bagdad kwam. En dat kon ik dan plots weer wel worden, want het was een minder gewilde post. Ik werd dus derde man, wel eerst secretaris in Beirut. En binnen één jaar was ik tweede man. En binnen, nou, met die invasie was ik dus al waarnemend uh, hoofd van ambassade, tijdelijk zaakgelasterd. Maar het was, uh, zeg maar, een, een, noem het maar, een, een gelegenheidsargument. Dat ik dus uh, geen tweede man kon worden, want ik had geen diplomatieke voerervaring. En kreeg toen. U heeft ook niet het uh, beroemde diplomatieke klasje nee. gedaan? Nee ik heb er nooit onder geleden. Maar zij misschien wel? Uh, dat, nou ja, toen ik dus bij het ministerie begon. had je nog een gescheiden dienst. Je had de buitenlandse dienst. En daar werd iedereen altijd automatisch bevorderd. Tenzij er iets heel ergs gebeurde. En dan had je de ministerieambtenaar. En die mochten bij, bij de gratie. Nou, ik weet niet van wie. maar die mochten dan af en toe wel eens naar een post. Onder duidelijke afspraak dat ze dan teruggingen naar dezelfde plaats. En maar daar is in 1987 is dat veranderd toen was er een integratie dat het hele apparaat... Eh, alle ambtenaren deden dus mee in die grote pool... van mensen die dus konden worden overgeplaatst. Er waren een aantal die, die wilden niet worden overgeplaatst. Omdat ze niet wilden blootgesteld worden aan allerlei omstandigheden. Maar degene die dus konden worden overgeplaatst... die konden dus ook mededingen naar al die posities. En één eh, jaar later was ik dus eh, ambassadeur in Baghdad... Uh, de jongste. En uh, ja, dat was vervelend natuurlijk. Uh, die zagen daar een concurrentie. Want vroeger hadden ze zo'n plaats misschien zo gekregen en nu niet. En door wie werd u zo uh, beschermd of gepusht? Nou, of? ik werd niet beschermd. Ik had gewoon de beste kaarten. Ik had mij al. Uh, dit was in 1988, 1965. Dus 23 jaar had ik me al met Irak bezig gehouden. Toen was ik daar al geweest. En nadien ook aan de universiteit had ik daar. Uh, colleges overgeven over Irak. Ik was met de Baath-partij bezig geweest. Ik had me bezig gehouden met de Arabische dialecten van Irak. Dus ik had gewoon verreweg de beste kandidaat, de beste kaarten. Mm -hmm. Dat zegt ook lang niet dat alles, maar mijn twee medekandidaten... die hadden gewoon echt niet zulke goede, ka zulke goede kaarten. Ja, dus, ja. En de minister toen, die van den Broek, die heeft mij daar toen benoemd. Het is alweer bijna tien uur. Tot zover het tweede uur van het marathoninterview. Djuke Veninga in gesprek met oud diplomaat Koos van Dam. Mocht u later zijn ingeschakeld, zometeen na het nieuws en de boodschappen zal ik u vertellen wat er tot nu toe is besproken. Wilt u reageren, dan kan dat op marathoninterview.vpro.nl. Zometeen in NOS met het oog op morgen, Chris Keijnen ontvangt regisseur Jaap Spijkers en de acteurs Daan Schuurmans, Carine Krutsen en Mark Rietman. Zij gaan een verloren traditie nieuw leven inblazen. De opvoering van de Gijsbrecht van Amstel op 1 januari in de stad Schouwburg. Zometeen na 11 uur in het oog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.